3 uur. NTO Radio 1 met Mischa Blok. Je bent 55-plus ZZP'er en je wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Nou, veel succes, want veel verzekeraars staan niet op jou te wachten. In de belofte de glutenvrije pizza van New York Pizza zitten daar echt geen gluten in. En hoe zorg jij voor een frisse en gezonde adem? Laat het me weten en reageer nu via de Radio 1-app. Is het NWS-journaal. Met Dorot Megens.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 Dan was hij in december naartoe gevlucht om uit handen te blijven van de Spaanse justitie. Madrid wil hem namelijk berechten wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Het weer op de meeste plaatsen. Zon alleen in het westen wat wolkenvelden. 17 tot 21 graden is het. En ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer en ongeveer 20 graden. Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar staat het vast? Het staat vooral vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar was een ongeluk. Een tijd lang waren er twee rijstroken dicht. Meer dan een uur vertraging nog tussen Knopens en de Moerdijkbrug. Er is ook een ongeluk gebeurd met een paardentreder op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond nu vijf kilometer, ook meer dan een uur vertraging. De weg is daar zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Het is nog niet bekend of er ook echt paarden in die treder zitten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom wordt aan de weg gewerkt. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tussen de afritten oud beiland en Numansdorp staat 7 kilometer met een half uur vertraging. Verkeer op weg naar Bergen-op-Zoom kan beter omrijden via Dordrecht over de A16 en de A17. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Creon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Kreon Kozijnen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 Avro Hoe zorg jij voor een frisse en gezonde adem? Ga jij man los met tandvlos, mondwater of tandenstokers? Poet je een paar keer per dag je tanden of gebruik je een tongschraper? Laat het me weten, ik ben benieuwd naar jouw tips. Ga naar de Radar Facebookpagina of laat een berichtje achter op de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag Radar. Radar met Misha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Bij mij in de studio Edwin Winkel, halitoloog. Goedemiddag. Hallo. Je bent verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam. Wat doet een halitoloog? Ja, een halitoloog behandelt dus slechte adempatiënten. Dat uh, halie, zeg maar, als je, als je het woord um, slechte adem wil vertalen, zeg maar, dan uh, praat je over halitose of halitosis. En dus hebben we het halitoloog uh, van gemaakt. Ja, en hoeveel Nederlanders hebben nou last van zo'n slechte adem? Nou, we schatten ongeveer in dat 7% van de mensen... toch wel eens per dag een keer last hebben van een, van een slechte adem. En dat komt grappig genoeg uit een heel goed onderzoek... wat we samen gedaan hebben met Radar, maar een aantal jaren geleden... met jullie testpanel. Ja, heel goed. En kun je dat zelf beoordelen? Hoe goed of hoe slecht je adem is? Nou, dat is een hele goede vraag. Want daar zit nou precies het probleem. Je ja. kan het uh, zelf niet goed beoordelen. En uh, je, ja, de, je moet het echt van je omgeving uh, horen. En uh, uh, daar zit ook meteen het probleem straks... waar we het misschien over gaan hebben over de therapie. Je kan ja. dus ook niet zien of je therapie werkt. Dus het is echt een, een, een groot probleem dat je zelf wint. Aan jouw slechte adem. Ik zeg altijd: van uh, als je een trouwring omdoet, dan heb je in eerste instantie merk je de eerste paar weken uh, dat je getrouwd bent, maar na zes weken merk je het niet meer, want dan ben je gewend aan die trouwring. Nou, bij sommige He, mensen dus... blijft die knellen hoor. Die ja, ja, dat wist ik niet. Maar dat jou. is puur mentaal is dat <laughs> natuurlijk. Ja, je bent in 1998 een speciaal spreekuur in Amsterdam gestart hè, voor mensen met slechte ademproblemen. Als jij een nieuwe patiënt op je spreekuur krijgt met, uh, met ademklachten, ja. dan ga je onderzoek doen. Ja, nou, het begint eerlijk gezegd met een, met een enorme lijst aan vragen. Die mensen nee. krijgen thuis al een hele lijst aan vragen die ze door moeten uh, worstelen. En als ze dan komen, dan hebben we allerlei uh, manieren om het te meten. Eén uh, is het gebruik van mijn eigen neus. Dus ik ruik letterlijk aan, uh, aan patiënten. Ze moeten maar, echt in jouw gezicht uitademen. Ja, dat is voor sommige mensen bijna niet te doen. Daar kunnen ze emotioneel niet overheen om dat te doen. Maar dan is dan het al... voor jou te doen? Nou, daar, daar, daar zullen we het maar niet <laughs> over hebben. Uh, nee, maar goed, daar wen je ook wel weer aan uh, ieder zijn vak, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, maar met name hebben we je eigen neus, maar ook apparatuur. En, en mensen willen graag dingen zien. Je kan wel zeggen van, ja, ik rijd bijvoorbeeld uh, hard op een autosnelweg. Maar je wil weten, rijd ik naar 100 kilometer per uur of rijd ik ja. 150. Ja. En dat willen we zien. En uh, ik kan wel zeggen tegen iemand, nou met, met mijn neus ruik ik dat, u, dat het niet goed zit. Uh, maar mensen willen het gewoon zien. En, en ze willen uitslagen zien. En ze willen ook zien, straks natuurlijk, uh, als je een therapie hebt ingezet... of het ook succesvol is geweest. Ja. Ga ik naar Johannes Dodislagen van Radar Online. Nou, op de redactie werken wij naast elkaar. Er ja. zit ongeveer een meter tussen. Ja, ik ben dan jouw omgeving. Ja. Uh, nee, mij is nooit iets opgevallen. Dus dat is nee. goed nieuws. Nee. En ik laat mij daar niet over uit. <laughs> um, ik heb deze week de mensen weer gevraagd. Van wat zij dan doen om hun adem uh, fris te houden. En daar zijn uh, veel appjes over binnengekomen. Die kun je ook tijdens deze uitzending nog naar ons sturen. Doe dat vooral via de Radio 1 app. Uh, zo kreeg ik bijvoorbeeld een berichtje van Linda. Die app dat ze na het poetsen van haar tanden altijd mondwater gebruikt. En gros tip dat hij na het tandenpoetsen ze altijd met een elektrische borstel nog even over zijn tong gaat. Maar het meest bijzondere middeltje, dat gebruikt Anna. Ik neem een glas water en doe een theelepeltje baking soda in. Daar spoel ik mijn mond mee, ook na het eten. En ik uh, gebruik het in plaats van mondwater, omdat het veel te scherp is voor mij. Ja, Edwin de Winkel, baking soda, is dat verstandig? Nou ja, er zijn onderzoeken die aangeven dat ook baking soda uh, werkt. Uh, de agressiviteit op lange termijn, dat is even de vraag... of dat nee. iets is wat, uh, wat, wat goed is. Maar wat, wat heel belangrijk is, als je het hebt over mondspoermiddeltjes... is dat er is een heleboel te koop... Wat Helemaal niet werkt. En daar stoor ik me werkelijk elke avond aan als ik naar de televisie zit te kijken. Want dat zijn allemaal maskerende middelen. Er zijn maar weinig middelen die ook daadwerkelijk echt helpen tegen slechte adem. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Je kijkt mee naar alle vragen en tips die binnenkomen via onze radar, Facebookpagina en de Radio 1 app. En ik spreek je weer rond half. Verzekeraars maken het oudere ZZP'ers niet gemakkelijk... om nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een AOV, af te sluiten. Ruim de helft van de ZZP'ers is 45+. Plus. En van die groep heeft slechts 1 op de 5 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En als je als oudere ZZP'er zo'n AOV wilt afsluiten... Nou dan zul je merken dat verzekeraars je niet met open armen ontvangen... Wij deden ons voor als 60-jarigen en we belden 12 verzekeraars met de simpele vraag: kan ik bij jullie een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Belt u over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Toets 3. Oh, uh, ja. De acceptatieleeftijd bij ons is 55. Dus ja, dat zou bij ons dan niet kunnen op basis van de leeftijd. Nee helaas niet. Nee, het is echt tot 59. We hebben echt een leeftijdsgrens daaraan vastzitten. Als je niet recent een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gehad en je bent geen starter, dan, uh, dan is het 55 jaar. Ja, even kijken, um, als je 60 bent dan mag het niet meer, dus tot en met 59. Maar ja, 60 helaas, ik zou het graag willen, maar het kan niet. Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer, toets 1. Ja, veel verzekeraars vinden ons als 60-jarige ZZP'er dus te oud voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wieger de Vries, zelfstandig binnenschipper. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ben je aan het varen of uh, lig je even stil? Ja, we liggen nu speciaal voor Aden aan de Waal. Morgen gaan we weer verder. Je ja. ja, bent zelf 62 hè? en je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waarom niet? Nou ja, je gaf het een beetje in de inleiding al aan. Twee jaar geleden nog geprobeerd af te sluiten en eerder al bij verschillende verzekeraars niet gelukt. Puur vanwege van mijn leeftijd. Ja, ik voelde dat echt puur leeftijdsdiscriminatie. Vroeger heb ik wel een AOV gehad en stom genoeg destijds niet door laten lopen. Niet handig, maar ja, weet alles maar. Van een AOV zou ik, als ik langere tijd fietsen het best een vervanger kunnen betalen, zodat het... het ...de vaart, dus het bedrijf, gewoon door kan gaan. Maar ja, dat moet niet anders oplossen. Ja, want jij kunt het je dus ook niet permitteren om ziek te worden of een ongeluk te krijgen. Ja, hoe beïnvloedt dat in de praktijk jouw dagelijkse werkzaamheden? Nou, uh, erg voorzichtig zijn. Uh, risico mijden. Uh, en vooral uh, de eerste jaren heel hard sparen voor een vast financiële buffer. En om die risico's te vermijden, Ja, ik ga bijvoorbeeld niet op wintersport. Ik doe gewoon blessuregevoelige sporten. Want ja, ik kan het me niet permitteren om er een uh, zomermaand maand of twee maanden uit te leren. Ja. En zoals bij de laatste vastperiode. Ja, dan zijn de omstandigheden gewoon gevaarlijk. heb ik het schip voor de bal gelegd simpelweg omdat het schip van een, een, een, een gelaren schip... het dek dan helemaal bij ijs. Ja, dat is maar gewoon te veel risico. En dan knopen we het voor de wal. Dat is klaar. Ja. <tie> Dankjewel, Wieger, voor jouw verhaal. Ja, want de laagste instapleeftijd die we te horen kregen... in ons belrondje langs de verzekeraars was 55 jaar. En verschillende verzekeraars noemden die leeftijdsgrens... voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder andere Reaal. Dus die hebben we gebeld. En Reaal geeft aan dat ze aan die leeftijdsgrens gaan werken. Onze AOV is continu in ontwikkeling... Ook op leeftijdsgebied. En wij zijn momenteel in het proces om de maximumleeftijd... naar 60 jaar op te trekken. En bij iets meer dan de helft van de verzekeraars die we belden... was 60 jaar dus te oud voor een AOV. Maar er zijn meer belemmeringen waar de oudere ZZP'er tegenaan loopt. Alle beroepen zijn ingedeeld in een soort gevarenklassen, zeg maar. Voor de eerste twee gevarenklassen accepteren wij tot en met 62 jaar. En de zwaardere risico's, en dan moet u denken aan klusjes waar uh, echt fysieke arbeid uh, mee gemoeid is... dat accepteren wij tot 55 jaar. Sowieso een bloedonderzoek vanwege uw leeftijd. Dat hangt uh, of van het verzekerd bedrag of van uw leeftijd af. Oké, okay, ja, dat klopt. Dan is het inderdaad uh, een standaard bloedonderzoek. De medisch adviseur moet het risico op arbeidsongeschiktheid uh, inschatten. We kunnen wel startende ondernemers kunnen wij, uh, verzekeren, nog net. Stel u heeft al een aantal keren rugklachten gehad, kan het zijn dat we het advies krijgen om u wel te verzekeren, maar dan uw rug uh, uit te sluiten. Heeft u nog even geduld? Ja, dus als het je al lukt om een verzekeraar te vinden... waarbij je als oudere ZZP'er een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten... dan zijn daar dus voorwaarden aan verbonden. Ga ik naar nou Johannes van Rade Online, Want we kregen ook meerdere vragen binnen over die AOV hè, voor ZZP'ers. Ja, de AOV is een uh, onderwerp waar eigenlijk het hele jaar door uh, vragen over binnenkomen. Mensen die tegen problemen aanlopen. Dus het is wel echt een heel groot probleem. Um, uh, en wat heel erg opvalt is mensen uh, lopen tegenaan uh, met hun pensioenleeftijd. Want die is tegenwoordig 67 of uh, 68 jaar... Maar heel veel van die AOV-verzekeringen gaan bijvoorbeeld maar tot 60. Dat mailt Japels ook. Hij heeft een AOV bij de Amersfoortse. En die stopt dus gewoon als hij 60 is. Nou, uh, Joyce, die is uh, ZZP'er in de ziekenzorg. En die wilde graag een beroepsverzekering tot aan haar pensioenleeftijd. Nou, van alle verzekeraars die er zijn, was er maar eentje die dat wilde doen. Namelijk Mo4. En die was dan wel weer heel erg duur, schrijft zij. Nou, en Jantine, die is uh, zzp'er en die is arbeidsongeschikt geraakt. Um, en, nou, en ze krijgt een uh, AOV-uitkering van Achmea, maar, zegt ze... die uitkering die loopt dus maar door tot haar 65ste. En het probleem is, haar pensioen gaat pas in als ze 67 is. En dat betekent dat ze een pensioengat heeft van wel twee jaar. Nou, dan zou je zeggen, uh, daar moet een overbrugging voor zijn. Daar is ook een bepaalde regeling voor. Maar, nou is het zo dat uh, Jantine na april 1957 geboren is... en dan ben je dan weer te jong voor de overbruggingsregeling. We hebben het uh, Verbond van Verzekeraars gevraagd... waarom verzekeraars het nodig vinden om die leeftijdsgrenzen... van 55 jaar of 60 jaar voor ouderen ZZP'ers te hanteren. Een woordvoerder, Paul Koopman, zegt daar het volgende over. Ja, dat heeft te maken met het risico dat iemand arbeidsongeschikt uh, wordt. Naarmate je ouder bent, wordt dat risico ook groter. Uh, zeker ook als, dat, uh, als je kijkt naar de beroepsklasse waar iemand werkzaam in is. Uh, als je bijvoorbeeld dakdekker bent of straatmaker of stucadoor... Je bent boven de 55, dus de kans dat je arbeidsongeschikt wordt vrij groot... En als je dan nog maar heel kort een premie zou betalen... dan zou die premie zo duur worden dat je eigenlijk geen goed aanbod uh, kan doen. Het Verbond van Verzekeraars erkent dat het een probleem is... dat de oudere ZZP'ers zo moeilijk een AOV kunnen afsluiten. En als je net begint, kan je bij het UWV nog een AOV afsluiten... zonder medische keuring. Maar dat moet je dan wel snel doen binnen 13 weken, anders ben je te laat. En we ontdekten ook dat Allianz standaard een bloedonderzoek laat uitvoeren... onder de oudere ZZP'ers die een AOV willen afsluiten. Wat vindt het Verbond van Verzekeraars? Ervan. Voor zover ik weet is dit echt niet het beleid uh, onder arbeidsongeschiktheidsverzekeraars om standaard dit soort onderzoeken te vragen. Uh, daar moet echt een medische aanleiding, uh, een aanleiding voor zijn en bovendien verzekeraars mogen ook geen uh, vragen stellen of onderzoek laten doen waar uh, erfelijke afwijkingen uit naar voren kunnen komen. Uh, want dan zou je, een, uh, en dat is ook echt zo hard geregeld, dan zou je een klant confronteren met informatie waar die niet op zit te wachten. Dus, uh, dit is wel een bijzondere en wij zullen daar ook uh, ons licht over opsteken bij de betrokken verzekeraar. Intussen heeft Allianz gereageerd schriftelijk. De verzekeraar schrijft dat ze bezig zijn met het verbeteren van hun AOV's. En het standaard bloedonderzoek voor 50-plussers zal daarbij verdwijnen. Karen Maghiels is uh, advocaat bij Toenpollen Advocaten in Utrecht. Goedemiddag. Hallo. Ja, je bent gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ja, die leeftijdsgrens die dus verzekeraars hanteren voor ZZP'ers die zo'n AOV willen afsluiten. Is dat nou leeftijdsdiscriminatie? Ja. Zonder meer. Je mag geen onderscheid maken op grond van leeftijd, en dat gebeurt nu wel standaard. Ja, want de verzekeraars, het Bond van Verzekeraars, zei tegen ons: wij bieden ook nog een eigen vangnetverzekering aan. En ze denken over na nou, om die verzekering, om die regeling zeg maar te verruimen. Wat is zo'n vangnetregeling allereerst? Nou, die vangnetregeling die, uh, verzekert op basis van gangbare arbeid. Dus dan gaat het over alle arbeid die op de Nederlandse arbeidsmarkt voorhanden is. Als je daarvoor dan arbeidsongeschikt bent, dan kom je in aanmerking voor een uitkering. En dat is dus een veel moeilijker criterium dan een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Want dan verzeker je echt je eigen beroep. En als je dat niet meer kan doen, krijg je een uitkering. Ja. Dus het is eigenlijk geen goed middel om dit, deze problematiek op te lossen. Nou, er is wat mij betreft maar één goede oplossing... en dat is terug naar de situatie van voor 2004. Tot 2004 hadden we de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Het was vanuit de overheid geregeld, was een verplichte verzekering. Op het moment dat jij zelfstandig ondernemer werd... moest je verplicht eh, premie afdragen... en dat werd dan geïncasseerd door de Belastingdienst. Dat was een uitstekend systeem, want iedereen was verzekerd. Er was geen medische selectie, er waren geen problemen met leeftijd... van je bent te oud en je bent een te hoog risico. Nee, het was een Prima Het was ook solidair. De goede risico's betaalden mee aan de slechte risico's. Die wet is in 2004 afgeschaft. En sindsdien hebben we grote problemen met de AOV. Mijn collega en ik hebben er inmiddels een dagtaak aan. Wij doen alleen maar AOV-zaken. En daar, daar doen zich ontzettend veel problemen in voor. Onder andere de leeftijd. Onder andere problematiek van verzwijging. Maar de grootste problematiek is eigenlijk dat als mensen ziek worden... en ze zijn langer ziek, dat ze geen uitkering krijgen. Want je zegt zelf van dit is leeftijdsdiscriminatie. Wat kun je nu als uh, oudere ZZP'er doen als je wordt afgewezen door zo'n verzekeraar? Als je nog binnen die 15 maanden, want die vangnetverzekering die is uh, 15 maanden nadat je als ondernemer gestart bent. Als je nog binnen die 15 maanden zit, dan zou ik zeggen op het moment dat je afgewezen wordt uh, voor de AOV die je aanvroeg... dat je dan zegt tegen die verzekeraar, ik wil een vangnetverzekering. Die moet hij dan aanbieden. Mogelijk zal die dan zeggen van ja, je komt daar niet voor in aanmerking, omdat die alleen voor bij afwijzing om medische redenen geldt. Maar het afwijzen op grond van leeftijd, omdat je een verhoogd risico bent... is natuurlijk ook een medische reden. Dus ik zou die verzekeraar dan aanspreken en zeggen... Van, luister eens, ik kom wel in aanmerking voor die vang met de verzekering. Je moet me die aanbieden. Als die verzekeraar dat dan weigert... dan zou ik uh, een klacht gaan indienen bij het college voor de rechten van de mens. Die controleert of... Uh, er geen discriminatie wordt gepleegd. En dit is nou typisch zo'n zaak waarvan ik denk van... nou, daar zou je daar een klacht moeten gaan kunnen indienen. Ja. Ga ik naar Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe groot is dit probleem voor de oudere ZZP'ers? Ja, dit is een heel groot probleem. Uh, u zei net zelf hè, dat zo'n 20% van de oudere ZZP'ers maar verzekerd is. En ja, ziek worden of een ongeluk krijgen tijdens je werk of in je, in je privéleven... Ja, daar kies je niet voor, dat overkomt je. En daar, daarom hebben we ook verzekeringen en verzekeren we met name bij arbeidsongeschiktheid en ziekte. Omdat dat gewoon, ja, dat, dat, dat zijn momenten in je leven die je niet plant. Uh, en ik ben het ook zeer eens uh, met het feit dat we als overheid ook wel weer moeten... Het moeten gaan faciliteren, het mogelijk moeten maken om voor alle ZZP'ers weer een normale betaalbare uh, arbeidsontschiktheidverzekering te regelen. Want als we het aan de verzekeraars over, uh, overlaten, ik word het van de, over de bloedmonsters, uh -huh. die worden gevraagd, mag natuurlijk absoluut niet. Die selecteren op gezondheid, die selecteren op leeftijd. Dan komt het niet goed, dat is het eigenlijk de killer realiteit of de killer wereld van de verzekeringen. Die gewoon kijkt naar risico's en kosten in plaats van naar de mensen die gewoon een normale verzekering nodig hebben. Ja. en we hoorden net uh, Karin Gils zeggen van nou, een terugkeer van, van die wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die WAZ. Uh, ja, hoe denkt u daarover? Ik ben absoluut voorstander dat, we, uh, dat, dat je als overheid zegt er moet weer een arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor zelfstandigen. En dan voor iedereen. Want het is waar, daarmee ben je ook solidair. De, de gezonde ZZP'ers delen dan de risico met de uh, zieke ZZP'ers en dat betekent ook iets voor een lagere premie. Want de premie zal daardoor gewoon dalen. Uh, en we zorgen ervoor dat er geen uitsluiting is en geen selectie is. Omdat je helemaal niet kiest voor een ziekte of een arbeidsongeschiktheid. En dan vind ik inderdaad, vroeger was dat de, de, de was... Uh, je kan allerlei vormen bedenken, maar het moet in ieder geval de overheid zijn die zegt: we gaan weer toe naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar gaan we ook als overheid aan helpen. En dan zorgen we ervoor dat het een acceptatieplicht is, zodat alle zelfstandigen gewoon verzekerd zijn. En of je nou 66 jaar bent, of je bent 20 jaar, of je bent ziek of je bent gezond, je krijgt gewoon een verzekering. Want dat is gewoon wat we denk ik in een land als Nederland gewoon met elkaar moeten willen. Ja, en wat, hoe gaat u dat bereiken? Ja, op dit moment is het natuurlijk... Kijk, dus, dus, de, de debat over de zelfstandigen is ook hartstikke actueel. Uh, ook dit uh, nieuwe kabinet heeft ook gezegd... we willen daar echt mee, uh, mee aan de slag. We willen uh, ervoor zorgen dat, uh, dat bijvoorbeeld die schijnzelfstandigheid... dat we die gaan uitbannen. Maar het kabinet heeft nog niks gezegd over het probleem... dat heel veel uh, zelfstandigen onverzekerd rondlopen. En dat gaan wij in ieder geval als Partij van de Arbeid... in het grote debat over de zelfstandigen gaan wij inbrengen. Want we vinden het in een land als Nederland niet meer dan normaal... dat je ervoor zorgt dat je ook als je zelfstandige bent... dat je dan nou, een gewoon normaal betaalbare verzekering zou moeten kunnen afsluiten. Dus we zullen dat debat aangaan. Ik, voor de verkiezingen waren heel veel partijen ook voorstander van... een vorm van een collectieve arbeidsongeschiktheidverzekering voor zelfstandigen. Ik zie het nu niet meer terug in het coalitieakkoord. Maar ik zie wel, ja, de samenleving vraagt erom. De zelfstandigen vragen er ook zelf om. Dus ik vind dat we als politiek dit dan ook echt moeten, moeten gaan doen. Ja, dank. Uh, ga ik tot slot nog even naar Karin Gielsen. Want hoe realistisch is het, een betaalbare premie voor deze groep... als je 60-plusser bent en je wilt een AOV? Nou, als je een verplicht systeem hebt, dan is dat heel goed mogelijk. Want dan is iedereen gewoon verplicht verzekerd. Die WAZ-premie vroeger, toen die wet nog bestond, was ook helemaal niet zo hoog. Die WAZ is afgeschaft omdat verzekeraars zeiden... we kunnen het beter en we kunnen het goedkoper. Nou, beter doen ze het niet, want er vallen heel veel groepen buiten de boot. Die zijn onverzekerd. En goedkoper is het ook niet. Want als je een AOV hebt, je betaalt je helemaal scheel aan de premie. Dus de argumenten van verzekeraars kloppen niet. We moeten terug naar een verplicht systeem. En dan is die premie niet zo hoog. En dan kan je natuurlijk als zelfstandige altijd nog ervoor kiezen... om je bij te verzekeren op de particuliere markt. Maar dan heb je in ieder geval dat vangnet. En wat je dus nu ziet, is er is uh, geen vangnet... en de verzekeraars die maken eigenlijk winst over de rug van de samenleving. Want de slechte risico's die niet verzekerbaar zijn... en die dus nu niet verzekerd zijn... op het moment dat die arbeidsongeschikt worden... dan valt hun inkomen weg, hun bedrijf gaat failliet... en die mensen komen uiteindelijk in de bijstand. En dat betalen we dus als samenleving met z'n allen... Zonder, zonder dat daar premie tegenover heeft gestaan. En daarom zeg ik, verzekeraars maken nu winst over de rug van de samenleving. En dat moet stoppen. We moeten gewoon terug naar een solidair systeem. En dat je je daarnaast verzekert vrijwillig bij de verzekeraars, prima. Maar dan heb je in ieder geval wel een maatschappelijk ook rechtvaardig systeem. Ja, dank Cara Magielse, advocaat bij Toenbolle Advocaten. En dank Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de PvdA. En ben je zelf een oudere ZZP'er en wil je weten hoe jij een AOV kunt afsluiten? Ga dan naar nporadio1.nl. Ja, je hoort het al. De douche loopt. Oh, hard ook. En vandaag wordt de douche uitgereikt door Lieselotte, jongejans. Met 37 weken uh, zwangerschap zat ik bij mijn ouders in Utrecht... vanwege een verhuizing tussen Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Toen, compleet onverwacht, braken uh, mijn vliezen die avond. Ik mocht nog niet naar het ziekenhuis in Rotterdam voor de bevalling... omdat de nog niet waren begonnen. Daardoor besloten mijn moeder en ik om een hotel in Rotterdam te boeken... Vervolgens toen net na het inchecken begonnen de weeën alsnog. Waardoor we amper tien minuten gebruik hebben gemaakt van het hotel. Maar wel in bed hebben gelegen en de douche hebben gebruikt. Nog geen drie uur na de weeën is mijn dochtertje in het ziekenhuis geboren. Toen ging we moeder terug naar het hotel om ja, uiteraard uit te checken en onze koffers op te halen. Maar het hotel vond het zo leuk dat we bij inchecken maar met twee personen waren. En bij het uitchecken al met drie personen. Dat ze besloten om de 90 euro overnacht niet in rekening te brengen. En ook nog eens een fles champagne gratis uh, aan ons te geven. Daardoor wil ik graag het Noventel in Rotterdam de warme douche geven. En dan gaan we nu douchen met Isn't she lovely van Stevie Wonder. Omdat uiteraard ik de allermooiste dochter op de wereld heb. voor half vier. En je luistert naar Radar op NPO Radio 1. Dit was Isn't She Lovely van Stevie Wonder. De warme douche voor Novotel. En ben je benieuwd naar de foto van moeder en kind? Ga dan snel naar radar.avrotros.nl En dan kun je ook terecht om zelf een douche uit te reiken. Hoe zorg jij voor een frisse, gezonde adem? Dat wil ik vandaag voor je weten. Deel je ervaringen, en je tips. Stel je vragen aan onze deskundige Edwin Winkel van de Halitose Poly. En dat kan via de Radar Facebookpagina of de Radio 1-app. En op Twitter praat je mee via hashtag Radar. Johannes van Radar Online. Ja. Nou, ja, ja, zeker. zeker. Uh, Koen, tipt ons om twee maal per jaar naar de mondhygiënist te gaan. Want die haalt alle tandsteen weg. En ook krijg je nog eens uh, goed, uh, goede uh, handige poetstips. En ik ja, kan dat zelf eigenlijk ook wel aanraden. Ik ga vaak ook naar de mondhygiënist. En dat helpt echt enorm. Uh, Ed, die adviseert om een tongschrapen te gebruiken. En laten we even luisteren naar de tip van Rian. Over het algemeen gebruik ik smintjes. Want die uh, zijn lekker fris in de mond. En uh, die ruiken ook lekker. Als ik uh, in gezelschap ben, zal ik hem meer gebruiken dan uh, wanneer ik inderdaad uh, alleen thuis ben. Ik merk dat het uh, werkt, maar het is maar echt een tijdelijk. Ja, Edwin Winkel. Rian gebruikt de smintjes, een soort pepermuntjes. Hè? Maar zelf geeft ze ook al aan dat het effect tijdelijk is. Heeft het überhaupt wel zin, dat ze peper, pepermuntjes? Nou, dit is uh, de, de kern dus van, van het verhaal. Dat mensen denken dat smaak en slechte adem met elkaar te maken hebben. En dat zie je dus elke avond op de televisie. Als je maar een lekkere smaak hebt, dan heb je ook een frisse adem. Huh. Nou, gewoon niet waar. He, je, je kan, uh, ik krijg mensen letterlijk binnen, echt. ik overdrijf niet. Die eten zes zakjes Fisherman Friends. Om maar even een ander merk er nog even in te stoppen. Uh, om maar die adem te maskeren. Maar het is gewoon maskeren en je doet niets aan de slechte adem zelf. Symptoombestrijding. Absoluut. Ja. Edwin Winkel, dank voor nu. Ik spreek je weer rond tien voor vier. Zometeen, Eneco verhoogt opeens het onderhoudsabonnement van je cv-ketel... waardoor je maar liefst 36% meer moet gaan betalen. Mag dat zomaar. Nu het NOS nieuws. NPO Radio 1. Met China en Rusland halen de banden aan. Het gebeurt in een reactie op de diplomatieke problemen van beide landen met de VS. China ligt met Amerika overhoop vanwege de invoertarieven op Chinese producten. En Rusland veroordeelt de eenzijdige houding van de VS rond de aanslag op ex dubbelspion Skripal.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 De politie heeft in Haarlem tien leden van motorclub No Surrender gearresteerd. Omdat in het clubhuis drugs werden gevonden, heeft de burgemeester van Haarlem het clubhuis laten sluiten. En die tien opgepakte mannen worden vandaag gehoord door de politie. ANWB-verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er is vooral vertraging momenteel door ongelukken. Een ongeluk op de A27 met drie kwartier vertraging van Breda naar Utrecht. Tussen Gitt Ruidenberg en Werkendam staat zeven kilometer. De linker reishok is dicht. De andere kant op van Utrecht naar Breda was een ongeluk bij Lexmond. Daar nog een kwartier vertraging. Door werkzaamheden op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afritten Oud-Beiland en door bijna een half uur vertraging. De verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden via Dordrecht over de A A16 en de A17. Een ongeluk met meerdere auto's tot slot op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Een half uur vertraging tussen Cromedy en de aansluiting met de A9 staat 4 kilometer. Radar! Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte, de glutenvrije pizza-bodem van New York Pizza. Zitten daar echt geen gluten in? En wat zijn gluten eigenlijk? Gluten? Ja, ik weet het zelf ook niet eerlijk gezegd. Nou, zometeen hoor je alles over deze glutenvrije pizza. Je bent jarenlang klant bij Eneco. Als je ineens onaangenaam wordt verrast... dat je meer moet gaan betalen voor het onderhoud van je cv-ketel. Mag Eneco tijdens een lopend contract zomaar ineens die prijs verhogen? Dat vraagt ook Ernst-Jan Jacobsen zich af. Hij kreeg een brief van Eneco die hij doorstuurde naar Radar. Daarin stond dat mijn contract werd veranderd en dat mijn tarief verhoogd werd. En daar kon ik niet goed uithalen wat die tariefverrijzing nou voor mij zou betekenen qua meer service. Aangezien er heel veel prijs bij kwam en er niet duidelijk in stond wat er geboden wordt. Dus je gaat meer geld betalen zonder meer service ervoor te krijgen. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat eigenlijk uh, wel heel extreem. Zeker als je kijkt dat een. Uh, Verhoging is van meer dan 30%. En dan denk ik: van dat is geen inflatiecorrectie meer. Dit is gewoon echt een uh, geldklopperij geworden. Ja, en wat uh, houdt dat in. Uh, wat ga je doen met jouw contract met Eneco? Ik ben nu aan het kijken of we bij een ander bedrijf uh, terecht kunnen. Ik zou niet dat ik overstap. Maar ik ben wel serieus aan het overwegen om over te gaan stappen. Aangezien ik de manier waarop dit allemaal gaat, gewoon eigenlijk. Uh, ja, niet coachen wint. Ja, dank Ernst-Jan Jacobsen voor het uh, insturen van je verhaal. Ga ik naar Arie Spruit van Eneco. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, waarom verhoogt u die prijzen van uw onderhoudscontracten? Ja, ja ik snap dat het uh, inderdaad niet voor alle klanten de leukste boodschap is. Uh, maar uh, er is natuurlijk wel degelijk een, een reden voor. Uh, moet ik moet een klein uh, beetje de achtergrond schetsen waarom wij dit uh, natuurlijk doen... Um, als we kijken naar onze installatietak... Uh, dan is dat uh, um, een samenvoeging van, uh, uit het verleden... van verschillende uh, zelfstandige installateurs. En al die zelfstandige installateurs... die hadden ook hun eigen producten en voorwaarden en tarieven. En dat betekent dat uh, we op een gegeven moment... Uh, uh, liefst 27 verschillende abonnementsoorten... en uh, zo'n 60 verschillende tarieven in de lucht uh, hadden. Uh, dat is om uh, verschillende redenen niet wenselijk. Uh, het werkt fouten in de hand... Uh, we zien dat het te veel tijd kost om uit te zoeken wat nou bij welk product hoort. Dus daarom hebben we besloten om uh, al die producten terug te voeren tot uh, vijf abonnementen met vijf uh, tarieven. Ja, maar dat zijn interne ontwikkelingen binnen uw bedrijf. en Klopt. Ja, de consument heeft daar toch geen boodschap aan? Waarom moet de consument daarvoor boeten? Nou, wat we, wat we nu gedaan hebben, is uh, uh, gekeken welke van die vijf producten die, uh, die we hebben, pasten uh, best bij die, die oude producten die klanten al hadden. En dat betekent dat uh, uh, een aantal klanten gaat een paar euro per maand meer betalen. Maar er zijn ook klanten die een paar euro per maand minder gaan, uh, gaan betalen. Ja, maar als we kijken. Jacobsen, ook... Als we kijken naar ernst Jacobsen. Als we kijken naar Ernst-Jan Jacobsen, naar die casus. Hij gaat van 8, 118 euro naar 161 euro. Dus een prijsstijging van maar liefst 36 procent. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar niet blij van wordt. Nee, en dat kan, ik, dat kan ik me ook prima voorstellen. Maar wat wij zeggen is dat het daardoor wel eerlijker wordt. Want eigenlijk hadden wij met al die verschillende tarieven... kregen mensen niet uh, dezelfde tarieven voor dezelfde dienstverlening. En dat hebben we nu uh, rechtgetrokken. Uh, door, uh, waarbij uh, mensen overgaan naar het nieuwe product... wat het meeste lijkt op hun oude product. Maar er, zijn dus ook, er is dus ook een grote groep klanten die, uh, die minder gaat betalen. Maar ja. dat neemt niet weg dat ik heel goed begrijp dat het, dat het geen leuke boodschap is voor klanten die meer gaan betalen. Ja, want wij belden ook even met uw klantenservice... en toen hoorden we dat meneer Jacobsen eigenlijk helemaal niet meer hoeft te gaan betalen. Ja, of u moet zeggen van um, ik ga naar één keer in de twee jaar... omdat mensketels minder vervuilen, um, hoeft het ook niet jaarlijks. Dan zou u 8,95 euro kwijt zijn. Ja, dus meneer Jacobsen die heeft zo'n cv-ketel die maar één keer in de twee jaar eigenlijk onderhouden hoeft te worden... Maar toch kreeg hij een abonnement voor een jaarlijks onderhoud. Waarom adviseert u niet in die brief dat, ja, dat goedkopere abonnement? Nou, dat is een heel terecht punt. En dat is waar we nu ook kritisch aan het kijken zijn. We hebben van de, de groep klanten die we aan het informeren zijn... nu de eerste klanten aangeschreven. Daar zat meneer Jacobs bij. En we zien dat we daar gewoon echt niet, niet duidelijk genoeg zijn. Want er valt wel degelijk iets te kiezen. Want de groep mensen die een hoger tarief gaan betalen... dat zijn met name de mensen die jaarlijks onderhoud hebben... Dus wat we uh, nog kunnen doen, en dat, doen we, dat deden we tot zeg maar, deze, uh, deze week alleen als kl klanten nog belden. Het stond wel in de brief dat men daar meer informatie over kon zien op de website. En daar stond het ook vermeld. Maar goed, uh, als je dan contact op zou nemen, dan zouden we kunnen kijken van... Goh, kunt u niet af met, uh, met eens in de twee jaar onderhoud? waardoor u wellicht goedkoper uit bent. Of niet wellicht, dat is, dat is zeker zo. Dus dat gaan we nu ook veel duidelijker communiceren... want dat is voor veel klanten misschien een, een hartstikke goede oplossing. Ja, en het is natuurlijk de omgekeerde wereld... dat klanten zelf jullie actief moeten benaderen... om te zeggen van nee, die prijs is te hoog... kan ik niet naar een goedkoper abonnement. Want niet alle consumenten zijn zo uh, alert om dat te doen. Nee, nee dat, dat ben ik ook met u eens. Dus dat is waarom we dat veel duidelijker gaan vermelden in de brieven die we nog moeten sturen. Uh, dus uh, het komt erop neer dat er uh, in dat geval, ik moet er wel bij zeggen: het kan, het kan niet bij alle ketels. Er zijn situaties waarin iemand uh, zeg maar jaarlijks onderhoud heeft en dat het heel goed is. Uh, vanwege het type ketel of vanwege de ervaringen die we met een bepaalde ketel hebben. Uh, maar uh, in de gevallen dat het wel kan, uh, dan kan het uiteraard naar dat, uh, naar dat goedkopere abonnement. Dus dat gaan we nu veel uh, duidelijker communiceren dat er iets te kiezen is. En uh, voor klanten die het, uh, die het sowieso niet zien zitten of die uh, ook van dat nieuwe abonnement uh, of daar niet mee geholpen zijn. Die kunnen uiteraard ook uh, opzeggen. Ja, ga ik naar Maries Oranje, advocaat bij De Vos Partners. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mag een Eneco-klanten zomaar overhevelen naar een ander abonnement, wat veel duurder is? Nou, een heel ander abonnement uh, met echt uh, andere voorwaarden, dat kan niet zomaar. Want daarvoor heb je geen overeenkomst gesloten. Maar ik begrijp nu eigenlijk dat het, uh, eigenlijk, ja, de prijs wordt verhoogd. En uh, de naam wordt misschien anders van het product, maar het blijft wel hetzelfde product. En dat mag niet zomaar, dat mag eigenlijk alleen op het moment dat er in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst die is gesloten door par tussen partijen is opgenomen, dat de prijs tussentijd gewijzigd mag worden. Ja. En dan moet er, uh, de consument wel tijdig worden geïnformeerd hierover en de gelegenheid moet worden geboden dat je er van af kan zien. Ja, want jij bent voor ons in die voorwaarden gedoken van Eneco. Zie jij het duidelijk ja. genoeg staan? Uh, ja, het staat wel uh, absoluut duidelijk in de voorwaarden. Er staat alleen, vind ik, niet heel duidelijk... Uh, op welk moment de prijsstijging uh, kan worden doorgevoerd. Want er staat, alle prijsverhogende factoren zullen worden doorberekend. Ja, en dat is wel vrij algemeen. Ja, Arie Spruit van Ineco, gaat u dat duidelijker vermelden? Nou, dat is ook wat we terugkrijgen van uh, de eerste klanten die contacten opnemen. Uh, dat ze, dat, ze, uh, dat, uh, dat verwarrend is. Hè? Van, hey, moet ik nou met het mes op de keel een keuze maken? Nee, dat is absoluut niet zo. Het is zelfs zo dat, uh, dat tot uh, dat nieuwe contract ingaat, men uh, op kan zeggen... En dat men dan uh, ook uh, per die nieuwe ingangsdatum uh, ofwel van het contract af is... of uh, het nieuwe contract uh, of een ander contract kan kiezen. Maar dat, ook dat gaan we duidelijker communiceren. Want dat, uh, dat is wat klanten ons nu ook teruggeven. Ja, want in jullie brief staat heel klein, helemaal onderaan... dat men zich kan afmelden voor dit abonnement. Kan dat niet wat duidelijker in die brief, wat meer naar boven ook? Uh, zeker, het is natuurlijk ook niet logisch om te beginnen met u kan, uh, opzeggen... maar uh, dat het wat prominenter kan, ja. dat, uh, dat ben ik met u eens. Ja, Maries Oranje, ja, netto heeft meneer Jacobsen twee weken de tijd... om te beslissen of hij wil overstappen. Vind je dat een uh, redelijke termijn? Ja, ik vind dat wel een redelijke termijn, ja, in dit geval. Ja. En stel je bent er toch op ingegaan en je denkt na die twee weken... ja, dit voelt toch niet goed, ik heb spijt... ik heb ergens anders toch een betere deal gevonden. Kunnen klanten er dan toch nog vanaf, ook al is die termijn van twee weken verstreken? Ja, mensen kunnen gewoon altijd uh, tussentijds opzeggen. Ze moeten alleen dan wel rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen... Ja. Ga ik naar Johannes Doderslagen van Radar Online. Want wij krijgen hier regelmatig vragen over binnen. Hè, over zo'n contract hebben en dan dat die prijs opeens omhoog gaat. Ja, precies. Dat gebeurt best wel vaak. En mensen vragen ons dan van ja, wat mag dan? Uh, bijvoorbeeld uh, van Lo33 uh, op het forum. Die zegt van uh, ja, mijn telefoonabonnement is duurder geworden. En dat zou dan zijn vanwege de inflatie. En hij wil heel graag weten of je daar iets tegen kunt doen. Nou, en Tom die kreeg van zijn bank te horen dat drie maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst zijn scooterverzekering van 12 naar 29 euro ging. Nou, dat is dus meer dan een verdubbeling. En uh, Michelle mailt dat op de website van de energieleverancier staat dat er gegarandeerd geen tariefverhogingen komen. Ja, toch kreeg ze vorige week een, een mail en dat er dus een tariefverhoging aan zit te komen. Ja, dankjewel. En tot slot, Marieze. Uh, ja, waar moet je nou als consument op letten? Wanneer mag een bedrijf tussentijds die prijs wel verhogen en wanneer niet? Nou, het is denk ik goed om in je achterhoofd te houden dat het uitgangspunt is dat het niet mag. Dus je mag niet tussentijds een prijs verhogen. Tenzij dat schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen. En dat kan dan zijn in de overeenkomst die je hebt gesloten of in de algemene voorwaarden. En het moet dan ook uh, tijdig en persoonlijk aan jou worden medegedeeld uh, dat die prijs omhoog zal gaan. En er moet eigenlijk dus ook worden aangegeven waarom dat is, zodat het voor de consument wel transparant blijft. En tenslotte moet er gelegenheid worden geboden om op te zeggen, waardoor je dus eigenlijk uh, onder de prijsverhoging uit kan. Ja, ja, ik uh, haal het laatste eventjes, want uh, je valt een beetje weg. Je mag dus altijd opzeggen. Uh, dank Marise Oranje van De Vos en Partners. Dank Arie Spruit van Eneco. En op NPO uh, Radio 1.nl kun je dit allemaal teruglezen. De met Misha Blok. In De Belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. We kregen een mail van Irene, waarin ze ons wijst op de glutenvrije pizzabodem van New York Pizza. Want volgens haar is die niet glutenvrij. Wij gingen op onderzoek uit en belden met New York Pizza. Want die glutenvrije pizza die jullie verkopen, is die echt glutenvrij? Uh, het is glutenarm, het is niet echt glutenvrij, maar het is goed omdat we altijd met uh, echt, uh, verschillende producten ook allemaal werken. Uh, het is glutenarm, het is niet echt glutenvrij. En wat is dan volgens jullie het verschil tussen glutenvrij en glutenarm? Uh, ja, de glutenvrij zit er, uh, is echt glutenvrij. Ja, glutenarm zit heel weinig uh, gluten erin. Ja, ik vind het toch nog wel heel verwarrend. Wat zijn gluten eigenlijk? Gluten. Ja, ik weet het zelf ook niet eerlijk gezegd. Ja, maar als je niet weet wat een gluten is... hoe maken jullie die glutenvrije pizza-bodems dan? Uh, dat zijn echt aparte bodems. Uh, daar worden onze handen allemaal gewassen. En uh, moeten we ja, saus, uh, sauslepel, sauslepel eroverheen, saus eroverheen, uh, kaas... Nou, even goed de handen wassen dus voordat die pizza gebakken wordt. Maar hoe kan het dan dat er toch gluten in die pizza terechtkomen? Het kan wel eens zo zijn dat bijvoorbeeld de pepperoni... of in, een, in de bak van de paprika per ongeluk valt. Nou, tot zover deze meneer van de New York Pizza. Ik praat erover verder met Siska Wijmenga... hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, U weet alles over gluten. Nou, Een glutenvrije pizza die toch niet glutenvrij is, maar glutenarm. Wat vindt u daarvan? Uh, ik denk dat het belangrijk is om uh, verschil te maken uh, voor de doelgroep. Want als, als iemand glutenvrij wil eten, dan is die pizza denk prima. Maar als je celiacie-patiënt bent... en dat betekent dat je absoluut geen gluten kan eten... omdat je daar niet tolerant voor bent... Uh, dan is dat een hele kwalijke zaak. Want dan uh, moet je waarschijnlijk dit product gaan vermijden. Ja. Want wat is het verschil tussen glutenvrij en glutenarm? Nou ja, zoals die meneer ook al uh, aangaf... Uh, glutenvrij betekent dat er absoluut geen spoortje gluten in zit... Uh, maar glutenarm. En dat is een term die officieel niet meer gebruikt mag worden. Het betekent dat er nog wel... Uh, spoortjes gluten in kunnen zitten. En nogmaals, voor een celiakie patiënt... is dat een kwalijke zaak. Terwijl voor iemand... Ja, is een soort hype dat mensen glutenvrij willen eten... ja, dan is het helemaal niet zo erg dat er nog een beetje gluten in zit. Dus die doelgroep is wel heel belangrijk in deze. Ja, want is het inderdaad heel erg lastig om al die gluten eruit te krijgen... uit zo'n uh, pizza bodem en pizzasaus en toppings? Nou, de bodem is niet zo ingewikkeld. En uh, uh, we weten dat je ook glutenvrij pasta kan maken... op basis van uh, rijst bijvoorbeeld. En de bodem van New York Pizza is ook gemaakt voor een deel met, uh, met rijst. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar het probleem zit hem ook in uh, nou, twee dingen. Eén is de kruisbestuiving, wat die meneer ook al aangaf. Maar ook het uh, zogenaamde verborgen gluten... wat vaak helemaal niet zo duidelijk is. En dat kan zitten in, in bakpoeder, in kleurstoffen... in allerlei emulgatoren of enzymen die gebruikt worden. Uh, dus ook dingen als, als worst wat erop komt... of een tomatensaus... moet je echt afvragen of dat glutenvrij is... En nogmaals, ja, voor de uh, gemiddelde Nederlander is dat geen punt, maar voor de celiakie wel. Hm. Want deze meneer van New York Pizza kon mij niet uitleggen wat een gluten precies is. Kunt u het wel uh, kort uitleggen? Zeker. Nou, als je kijkt naar, uh, naar tarwe, en dat is het product waar de meeste gluten in zitten, dan bestaat de aard die bestaat uit korrels. En die korrels bestaan voor 85% uit eiwitten, en het grootste deel daarvan is gluten. En dat, dat is eigenlijk het voedingsstof om de korrel te laten ontkiemen. Maar tegelijkertijd is het ook het, uh, het eiwit wat belangrijk is voor het laten rijzen van uh, meel, bijvoorbeeld brood, maar ook pizza-bodems. Maar ja, officieel is het dus de voedingsstof voor de kiem van de tarwegewassen. Ja, want wij werden gemaild door Irene. Zij maakte zich zorgen dat mensen die echt geen gluten mogen, zoals haar moeder... die is glutenintolerant, dat ze hierdoor gezondheidsproblemen ja. krijgen. Want is het dan echt zo gevaarlijk als je glutenintolerant bent... en je hebt toch op de een of andere manier gluten binnengekregen via zo'n pizza? Nou, er ja, zit ook weer verschil tussen de ene en de andere patiënt. Maar er zijn celiacie patiënten die als ze maar een spoortje gluten krijgen enorm ziek daarvan worden. Dus voor die mensen is dat zeker een, een groot probleem. Ja. Dus ik denk als ik zelf celiacie patiënt zou zijn dat ik liever mijn eigen pizza maakte met allerlei verse producten waarvan je precies weet of er wel of geen gluten en verborgen gluten in zit dan een pizza van de... New York Pizza. Ja, want het risico is te groot dat het dan fout gaat. Maar dan zou het dus ook eigenlijk duidelijker... op die website moeten staan. Want nu zie je op de site bij die pizza glutenvrij staan. En pas als je doorklikt op uh, meer informatie over glutenvrij... klik hier, dan pas kom je erachter... dat er toch gluten in kunnen zitten. Ja, dat, uh, daar ben ik ook een beetje verrast over. Uh, ik denk dat het goed zou zijn... Uh, als ook de New York Pizza contact opneemt met de Nederlandse celiaciefvereniging. Want die... Uh, ja, die kunnen misschien ook iets meer aangeven... hoe je dit op een verantwoorde manier duidelijk kan maken... zodat het ook voor patiënten duidelijk is... of dit wel of niet een veilig product is voor hen. Ja. Ik, ik, het probleem is denk ik op dit moment is de hele hype... dat mensen denken dat glutenvrij eten gezond is. Uh, en daardoor krijg je opeens dat er allerlei glutenvrij producten op de markt komen... die voor die mensen die die hype achterna gaan prima zijn... Uh, maar nogmaals juist voor de patiënten dan een extra gevaar opleveren. Omdat als je niet alert genoeg bent, denkt, oh, dat kan ik dus ook eten... en blijkt dat je er enorm ziek van gaat worden. Ja. Tot slot, als u zelf een pizza bestelt... gaat u dan voor de glutenvrije pizza of eentje met gluten? Ik ga voor eentje met gluten. Er is ja. geen enkel wetenschappelijk bewijs dat glutenvrij uh, gezonder is. En het uh, is prima om gluten te eten. dat is Er zitten gezonde, zit gezonde voedingsstoffen in... Uh, dus, en vezels, er is dus niks mis mee. Oké, okay, dank. Siska Wijminga, hoogleraar Humane Genetica... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uiteraard hebben we ook met New York Pizza gebeld. Nou, de directeur laat ons weten dat het gaat om een glutenvrije bodem... en dat je dus in theorie een glutenvrije pizza kunt hebben. Maar volgens hem is dat in de praktijk onmogelijk... omdat in elke pizzeria ter wereld je 100% zeker weet... dat er risico's zijn op kruisbestuiving. Wel gaat hij checken of er over de glutenvrije pizza bodems klachten binnengekomen zijn en een uitgebreide reactie...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 Het is dus negen minuten voor vier en je luistert naar jouw consumentenprogramma RADO op NPO Radio 1. En dit was Soen van Raccoon. Hoe zorg jij voor een frisse adem? Denk je dat tandenpoetsen genoeg is of pak je ook de tongschraper of spoel je met mondwater? Johannes van RADO Online, welke reacties heb je binnengekregen? Ja, eerst eventjes naar een vraagje die ik van Rebecca kreeg. Die zei van kun je met een prothese ook een slechte adem hebben en wat kun je daar dan tegen doen? Ja, Edwin Winkel, halitoloog, weet alles van slechte adem. Ja, zo'n kunstgebit, hè, dat is eigenlijk de term dan. Uh, je ziet uh, veel oudere mensen die uh, natuurlijk kunstgebit uh, hebben. En die zitten dan ook nog eens een keer in verzorgingstehuizen... waar uh, voedsel, uh, zeg maar, is wat heel erg zacht is... zodat iedereen het goed kan, uh, kan opeten. Ja, en dan wordt niet de tong geschraapt door je eten. En uh, een van de grote problemen van halitose, slechte adem... is dat je een soort ja, laagje tongcoating plak, het is maar hoe je het wil noemen, uh, dat het achterop die tong uh, komt. En dat is, ja, ik zeg altijd maar, het is een soort fabriek waar die gassen uh, geproduceerd uh, worden. En ja, die fabriek, die moet je dus aanpakken als het daar vandaan komt. Er zijn wel meerdere mogelijkheden waar het vandaan komt, maar... Dat was je vraag. Ja, ja. ja, ik krijg ook nog een aantal tips van mensen binnen. die zeggen dat dingen heel goed werken. Zoals Rob, die vertelt me dat hij s'morgens gorgelt. na het tandenpoetsen met uh, listerine. Maar hij zegt dan ja, helaas werkt dat niet voor de hele dag. Nou, Hans, die voorkomt een slechte adem. door de hele dag thee en water te drinken. Dus door het vochtig te houden in zijn mond. En Lindy zegt dat een slechte adem vaak. met ontstoken tandvlees te maken heeft. En zij raadt daarom iedereen aan om tandenstokers te gebruiken. Nou, ik ben heel benieuwd van wat van deze tips nou ja. werkt. En Tun Winkels in ja. de studio, halitoloog. Um, ja, we hebben het al eerder gehad over de tong. Hè? Dat, dat kan dus een oorzaak zijn van slechte adem. Wat kunnen andere oorzaken zijn? Nou ja, je moet al het onderscheid maken op de spreekuur. Is het nou een KNO-probleem? Uh, komt het bijvoorbeeld uit de longen? Uh, komt het uit het bloed? We hebben net in Nature Genetics een, een uh, publicatie gehad. Uh, dit heeft echt alles, alle ochtendprogramma's in Amerika uh, gehaald. Waarbij uh, we aangetoond hebben dat er ook mensen zijn die het genetisch uh, hebben. Waardoor ze bepaalde gassen niet kunnen afbreken... In het bloed, en het komt via de longen, komt dat er uiteindelijk uit. En die stinken dus via een neus of via een mond. Uh, en ja, je hebt de groep, en dat is de grootste groep... Uh, die hebben het gewoon vanuit de mond. En ja, als je het dan vanuit je mond hebt... dan zijn er eigenlijk drie dingen waar je natuurlijk op let. Dat, ik zeg altijd drie T's. Je tanden, je tandvlees en je tong. En daar kijken we dan heel expliciet naar uh, of daar problemen uh, zitten. Ja, want we hoorden Hans, die zegt... Nou, ik voorkom een slechte adem door de hele dag thee en water te drinken. Heeft het daarmee te maken met voldoende aanvoer van vloeistoffen? Nou, sowieso weten we allemaal dat het verstandig is om, om zeg maar, te drinken... En, en toch wel een litertje, anderhalf liter water per dag binnen te nemen. Maar zo'n opmerking over listerine... Eh, ja, eh, wij, vinden dat, wij gebruiken listerine bijvoorbeeld niet in de praktijk. Wij gebruiken hadita in de praktijk zeg maar, als, als gorgelmiddel Want jij zegt mond poelmiddel zeg ja. maar. Mm. He, dat zo wordt het genoemd. Maar je hebt eigenlijk over gorgelmiddelen. Uh, en uh, je, je wil gorgelen. En als je dan gaat gorgelen, zeg ik altijd... dan moet je het achterste gedeelte van die tong, die fabriek waar ik het net over had... daar moet je voor gorgelen. Maar dan wil ik één ding even zeggen. Want dat is, de, dat is ook de grote ergernis. Dat je moet niet beginnen met uh, gorgelen en dat soort dingen. Je begint gewoon om je tong schoon te maken als daar je probleem zit. En dat doe je inderdaad met een tongreiniger, een tongschaper. Ik heb er een ontwikkeld, Scrapey heet hij dan. Nou, zo'n Scrapey, dat, dat, dat maakt echt de hele tong schoon op een bepaalde manier. Een tong is een heel interessant eh, ding. Je moet maar eens kijken in de spiegel, als je je tong uitsteekt en schoonmaakt... Ho hoeveel tong eruit ziet. Je hebt geen idee ervan. Maar er zit wel misschien de helft van de bacteriën in je mond... zitten op je tong. En dan zitten we geweldig ingewikkeld te doen over je tong... Je poetsen en ragers gebruiken en noem maar op. Maar we gaan niet die tong schoonmaken. Dus ik wil adviseren, iedereen die luistert... ga je tong schoonmaken. En als je dan lekker een frisse adem hebt... dat is de beste tip die ik vandaag kan geven van jullie... dan hoef je allemaal niet al die middeltjes te gaan kopen... en gorgelmiddeltjes te gaan kopen in, in de winkel... Gewoon het reinigen van de tong, daar heb je al voldoende aan. In de meeste gevallen. Nou, ik uh, kijk naar buiten, ik zie mensen die al gewoon naar de winkel rennen. <lacht> ja, ik zie ze. Ja, geweldig. <lacht> tongen. Ja, maar kun je nee. dan ook niet uh, kort nog uh, goede dingen van je tong ook afschrapen? Nou, je moet, je, je moet wel een, een, een instructie krijgen hoe je dat moet doen, zeg maar. Je, ik heb, patiënten heb ik ooit in het begin, toen ik twintig jaar geleden begon... met de spreekuur op de kliniek. Uh, toen heb ik gezegd, nou, je moet je tong gaan reinigen. En dan liet ik ze een paar weken later weer terugkomen. En dan had ik tongen. Nou, je... Ik wil niet weten, dat waren gewoon rode biefstukken. Want die mensen gingen de <lacht> hele dag hun tong uh, schoonmaken. Nee, je moet het dus ook weer niet te veel doen. Zeg. Je moet het, ik zeg al, doe het één of twee keer per dag. Ik doe het zelf één keer per dag. Ik heb het gewoon onder de douche hangen. Als ik s'ochtends uh, onder de douche sta, ik pak mijn tongreiniger. Uh, ik schraap mijn tong. En dan maak ik het uh, schoon, vijf, zes, zeven halen. En dan houdt dan hou het ook mee op. Nou, dank Edwin Winkel, halitoloog. We praten door over dit onderwerp in onze livestream... op de Facebookpagina van Radar. Daar kun je al jouw vragen stellen. Onze onderwerpen, wil je daar iets over teruglezen... dan kan dat op nporadio1.nl. Maandag is Radar de Wereld TV met Antoinette. Gaat het over woonwebwinkel Lil. Ze beloven vandaag voor 23 uur besteld. Dus voor 11 uur besteld. Morgen in huis kunnen ze niet nakomen. Maandag half negen bij Avrotros op NPO1. Zometeen het NOS Nieuws. Gevolgd door WNL op zaterdag met Margreet Spijker. En dit was Radar voor...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 Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. In centro, ungependa kuwawa kawaida zaidi Kwaaza bababu, in centro, sasapia ni kenia. In centro, kwenye, radio, suv. In centro, ya ja, IT company, nu ook in Kenia.